Je met het NOS-journal. Door de missies van Nederlandse f 16 en de jarenlange bezuinigingen... hebben de luchtmachtpiloten te weinig kunnen trainen. Dat zegt commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Daardoor is volgens hem de Nederlandse luchtmacht niet meer in staat... om belangrijke kerntaken goed uit te voeren. De F-16's hebben in Afghanistan, Irak en Syrië... alleen luchtsteun gegeven aan grondtroepen... in de strijd tegen de Taliban en de IS. Maar piloten moeten ook luchtgevechten en andere taken kunnen uitvoeren. Daarvoor is onvoldoende getraind, zegt Middendorp. RTL schrapt het tv-debat met lijsttrekkers dat voor eind deze maand stond gepland. Want PVV-leider Wilders en VVD-lijsttrekker Rutte hebben afgezegd. Ze vinden dat RTL de afspraken heeft geschonden. Het oorspronkelijke idee was een verkiezingsdebat met lijsttrekkers van de vier partijen die het hoogst in de peilingen staan. Maar RTL nodigde vijf kopstukken uit omdat een paar partijen in de peilingen vrijwel even populair zijn. Rutte en Wilders hebben om die reden afgezegd. De Duitse politicus en oud-voorzitter van het Europarlement, Martin Schulz, smeet met geld en deed aan vriendjespolitiek. Dat schrijven de Britse krant The Sunday Times en het Duitse blad De Spiegel naar onderzoek. Schulz zou medewerkers hebben getrakteerd op dure etentjes en hen hoge functies hebben gegeven, ook wanneer dat tegen de regels was. Schulz is nu lijsttrekker van de SPD. Hij loopt volgens de peilingen in op de partij van bondskanselier Merkel. Schulz en zijn partij willen niet reageren. Na Feyenoord en Ajax heeft ook PSV de vijfde volgende zegen... na de winterstop geboekt. De huidige landskampioen won in Eindhoven met 3-0 van FC Utrecht. Ajax versloeg in eigen huis Sparta met 2-0. Voor de wedstrijd in de Amsterdam Arena was er een minuut stilte... ter herdenking van club-icoon Piet Keizer die deze week overleed. Andere uitslagen, AZ won met 2-1 van Heerenveen... en Excelsior FC Twente eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer droog en opklaringen. Vannacht kan het een paar graden vriezen. Morgen volop zon. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en hogere temperaturen. Woensdag mogelijk 15 graden in het zuiden van het land. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Wat een apart begin van deze CFM Klassiek-uitzending. Het is weer 7 uur, het is weer zondagavond. En dat betekent natuurlijk CFM Klassiek. En we begonnen met het herkenningsthema van uh, 20th Century Fox. De filmmaatschappij die zijn films altijd hiermee liet beginnen. Zodat ze wisten dat ze van hun waren. Eh. Um, op dinsdagmiddag hebben wij altijd de bioscoopagenda bij eh, CFM Lunch en daar gebruiken we dit thema om die agenda aan te kondigen met daarna wat filmmuziek. Dat werd, wordt allemaal gespeeld door het City of Prague Symphony Orchestra en eh, zodoende bereikte ons het eh, verzoek van kunnen je daar eens wat meer van laten horen. Nou, dan lijkt ons eh, dus dit programma eh, CFM Klassiek daar het meest geschikt voor. En vandaar dat wij vandaag de komende twee uur gaan vullen met filmmuziek, maar wel op klassieke wijze vertolkt door dit orkest, de City of Prague Symphony Orchestra. Wie de dirigent is, dat moet ik u helaas schuldig blijven, want dat vermeldt de historie even niet, maar is ook niet zo belangrijk. Het klinkt allemaal mooi genoeg. We gaan beginnen met uh, Gone with the Wind, oftewel Gejaagd door de wind. Een beroemde film uit de jaren 50. Max Steiner schreef het en dat is een van de meest onderscheiden componisten van de Amerikaanse film. We gaan dus luisteren naar het hoofdthema uit de uh, film Gone with the Wind. Gespeeld door het City of Prague Symphony Orchestra. Ik zal die naam niet te vaak noemen, want u weet dat, nu hoop ik. Veel plezier. Het volgende thema is uit de film The Magnificent Seven. Elmer Bernstein schreef het en het was een Amerikaanse componist... die vooral bekend werd uh, door zijn muziek voor deze film... The Magnificent Seven uit 1960 en The Ten Commandments. En The Great Escape. Gaat u luisteren naar The Magnificent Seven. Met een uh, hele enge film. Namelijk de film Psycho. Een van de beroemde films van Alfred Hitchcock. En daaruit draaien we het main theme murder. En dat werd geschreven door Bernard uh, Bernard ah, Herman. En dat was een Amerikaanse componist. Hij wordt gerekend tot de grote filmcomponisten van de 20 e eeuw. Herman is vooral bekend uh, uh, door zijn samenwerking met eerder genoemde Alfred Hitchcock. Niet bang worden, we gaan naar Psycho. Bent u er nog? Ik zag die douche voor me. Uit de film, ex, uit de film Psycho. Van uh, Alfred Hitchcock. Bij deze prachtige muziek. En uh, ik vertel het nog een keer. Het wordt uitgevoerd allemaal door het City of Prague Symphony Orchestra. Die de... Uh, een uh, playlist heeft gemaakt speellijst heeft gemaakt met honderd bekende filmthema's nou we draaien ze niet alle honderd maar we hebben er wel een aantal hele mooie voor u uitgekozen het volgende komt uit de film Exodus en uh, dat is een, ook weer zo'n Wereldberoemde film over uh, een schip vol met uh, Joodse. Uh, ja, hoe moet je ze noemen? Vluchtelanden, vluchtelingen. die naar het beloofde land wilden, maar nergens werden toegelaten. En uh, dat speelde dan natuurlijk in de Tweede, Wereldo Tweede Wereldoorlog. De film Exodus, dus, en daaruit de overture, oftewel de overture, en die werd geschreven door Ernest Gold. En helaas heb ik daar geen nadere informatie over, over die man, dus gaat u luisteren naar Exodus. De volgende film en de volgende film dat is uh, The Great Escape. Ik wil nog even zeggen dat uh, mocht u deze muziek uh, prachtig vinden en u bent in bezit van Spotify, dan moet u maar eens zoeken op 100 uh, filmthema's van de City of Prague Symphony Orchestra. Dan heb je ze alle 100 en uh, we kunnen ze natuurlijk in dit programma niet alle 100 draaien. We komen een heel eind. The Great Escape, een film over een uh, groep krijgsvervangenen met onder andere Steve McQueen daarbij. Die probeerde te uh, ontsnappen uit een Duits concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. He? Oh, het lukt ook nog, zegt Angela hier naast me. Nou, dat, uh, dat is dus mooi. De muziek is van de al eerder genoemde Elmer Bernstein. The Great Escape. Great uh, Escape, dus en we gaan weer verder naar een klassieker, een klassieke spaghetti western, zo noemen ze dat, uh, de westernfilms die een beetje op Italiaanse uh, leest geschoeid waren. En een van de aller aller aller aller beroemdste was natuurlijk The Good, The Bad en The Ugly um, en de muziek daaruit en dat zal u niet verbazen, die werd natuurlijk geschreven door Ennio Morricone, een man die later nog, uh, nog meer hoge ogen zou gooien met zijn the Once Upon a Time in the West. Helaas hebben we die niet, maar The Good, The Bad en The Ugly, die hebben we wel. En uh, dat was zelfs een filmthema dat toen de tijd uh, de top 40 wist te halen. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het nu over de klassieke uitvoering door de uh, City of Prague Symphony Orchestra. The Good, The Bad and The Ugly. Thomas Crown Affair nou, het is waarschijnlijk een wat minder bekende film. Ik ken hem niet in ieder geval, maar dat zegt niks. En uh, uit deze film gaan we een heel bekend stuk draaien... dat ook in heel veel uitvoeringen um, bekend is. Namelijk The Windmills of Your Mind. Het stuk werd geschreven door Michel Legrand en dat is een Franse musicalcomponist, dirigent, pianist en arrangeur van armeense afkomst. Naast veel muziek speelde hij met wereldsterren als Ray Charles, Alan F. Gerald en natuurlijk ook Frank Sinatra. En daar schreef hij ook prachtige stukken voor. Luistert u naar een mooie uitvoering, een aparte uitvoering van de City of Prague Symphony Orchestra van The Windmills uit? Of Your Mind uit de film The Thomas Crown Affair. Kenthema dus de Windmills of Your Mind, uh, waarvan we ook vele um, jazzy-uitvoeringen kennen. Onder andere van Louis van Dijk en natuurlijk ook de Nederlandse versie Circles van Herman van Veen. Maar goed, dit was dus uit die film The Thomas Crown Affair. De volgende film is uh, Romeo en Juliet. En daar zijn er diverse van, want hij komt straks nog een keer aan bod. Maar dan de William Shakespeare versie. Dit is een andere film, de film Romeo en Juliet. En daaruit gaan we het love theme spelen. En dat werd gecomponeerd door Nino Rota. En dat is natuurlijk weer een hele bekende naam. Want dat is tevens de componist van de eerste twee Godfather films. En laat hij nou straks ook nog aan bod komen... Toevallig. Goed, we gaan nu eerst luisteren naar het Love Theme uit Romeo en Juliet. Ja, je ziet ze bijna staan op het balkon. Hè? Romeo en Julia. Het uh, klassieke uh, liefdesdrama gebaseerd op natuurlijk een verhaal van uh, William Shakespeare. Uh, ook dat verhaal komt nog wel een keer aan bod. Maar we gaan het uh, nu nog even door met Nino Rota. Want dat is uh, ook de componist van de volgende filmmuziek. Uh, een uh, liedje dat uh, natuurlijk, of een stuk dat natuurlijk heel bekend werd door allerlei Amerikaanse charmezangers. Zoals Andy Williams, die het opnamen. Uh, maar het komt natuurlijk uit de eerste Godfather-film: de film met Marlon Brando als Don Corleone. Die het in de stok had met de Tartaglia family. En zo. Is trouwens ook nog een hele leuke parodie. Bekend van John Belushi. Die je dan in Saturday Night Live Marlon Brando op de hak neemt. Maar goed, dat terzijde. We gaan luisteren naar het bekende stuk uit die film. En dat heet natuurlijk Speak Softly Love. The City of Prague Symphony Orchestra. We gaan even de duivel uitdrijven. Um, namelijk de film The Exorcist. Over dat door Satan bezeten uh, figuur. En uh, dan komt er zo'n priester. En er gebeuren allerlei enge, enge dingen. Die gaat dus die duivel uitdrijven. De muziek daaruit echt, heeft een heel ander verhaal. Uh, Mike Oldfield uh, schreef uh, in ieder geval een van de thema's uit deze film. Uh, namelijk het stuk Tubular Bells. Ja. Uh, maar Goldfield moest leuren met dat stuk... want ze er, eigenlijk wilde er geen platenmaatschappij iets van weten. Uiteindelijk kreeg hij dan toch de kans... Uh en eh, toen heeft hij het in tijd van een dag of zo heeft hij het helemaal moeten opnemen. Maar nu gaat u dezelfde muziek horen eh, door het eh, City of Prague Symphony Orchestra. Eh, Mike Oldfield is de componist en multi-instrumentalist. En het album eh, Tubular Bells, daar zouden wereldwijd 17 miljoen exemplaren van worden verkocht. Er zijn ook nog eh, diverse remakes van gemaakt. Maar die zijn dan toch niet zo mooi, vind ik, als het origineel. We gaan luisteren naar Tubular Bells. Bels, thema uit de film The Exorcist. De volgende film is ook weer een gevaarlijke en dat, uh, daar kan uh, meneer Freek Vonk van alles over vertellen. Want het gaat over haaien, oftewel de film... Jaws, over die grote witte haai die de omgeving terroriseert. En het is, een, het is een prachtige film natuurlijk. En de muziek is zo mogelijk nog mooier. John Williams schreef het. En dat is ook weer zo'n man die nu een aantal stukken achter elkaar aan bod komt. Deze zeer bekende componist van filmmuziek komen we in deze uitzending meerdere malen tegen. En zijn œuvre is te groot om hier uitgebreid over uit te wijden. Dat doen we dan ook niet. U zult zijn muziek in de komende stukken uh, gaan horen. We beginnen met het thema uit de film Jaws. Geschreven dus door John Williams. Dezelfde componist gaan we nu luisteren naar een thema uit een van de Star Wars films. A New Hope heet het stuk. En het werd ook wederom weer geschreven door John Williams. Star Wars The New Hope. Muziek uit de film Star Wars: The New Hope. Um, ja, we zijn alweer uh, aan het einde van het eerste uur bijna gekomen. En we gaan de eerste uur dan ook afsluiten met een andere film over de Vietnamoorlog. Die kent u natuurlijk allemaal, u zult hem waarschijnlijk ook wel gezien hebben: The Deer Hunter. En daarvan, uh, uit die film, het, uh, Kavatina, het stuk Cavatina, geschreven door uh, Stanley Myers. En voor het grote publiek werd natuurlijk dit stuk vooral bekend toen er een uitvoering kwam gespeeld door The Shadows. Maar dat is nu even niet aan de orde. We gaan nu naar het City of Prague Symphony Orchestra met Cavatina uit de film The Deer Hunter. Fatina, dus uit de prachtige film, The Deer Hunter. Het eerste uur zit er alweer op. Het gaat snel als je plezier hebt en uh, het is mooi. Het idee voor dit programma kwam eigenlijk door uh, onze bioscoopagenda op dinsdagmiddag, altijd. Waarbij wij de eerste twee stukken die we vandaag gedraaid hebben, altijd gebruiken om de films aan te kondigen. Nou, daar. Uh, Luisterden mensen naar en die kwamen met het verzoek van... Goh, kunnen we daar niet eens wat meer van laten horen? En ik zei al, dit programma ZFM Klassiek is daar natuurlijk dan heel erg geschikt voor. Uh, we gaan naar het uh, NOS Nieuws van... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur.